1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De politie zegt dat er een doorbraak is bereikt in het onderzoek naar de moord op Nicole van den Hurk. Met nieuwe technieken zijn DNA-sporen vastgesteld die vermoedelijk van de dader zijn. De 15-jarige Nicole van den Hurk werd in november 1995 vermoord gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop, terwijl ze ruim een maand vermist was geweest. De zaak werd nooit opgehelderd. Vorige week werden stoffelijke resten opgegraven voor nieuw onderzoek. De stiefbroer van Nicole van den Hurk, die in maart werd opgepakt... en na een maand werd vrijgelaten, geldt nog steeds als verdachte. Onderzocht wordt of zijn DNA overeenkomt met de sporen die nu zijn gevonden. De Belgische premier Le Terme wordt adjunct secretaris-generaal van de OESO... een organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling. Hij vertrekt uiterlijk aan het eind van het jaar... De 50-jarige terme gaat werken onder de Mexicaan Guria, die sinds 2006 secretaris-generaal is van de Economische Denktank. terme was tweemaal premier van België, sinds vorig jaar juni is zijn regering demissionair. Zijn aangekondigde vertrek zet extra druk op de regeringsonderhandelingen in België, die nog altijd uiterst moeizaam verlopen. Koning Albert riep de onderhandelaars gisteren nog op om haast te maken.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 waarin ik in het komende uur graag met u ga praten over verleidingstechnieken. Verleidingstechnieken aan de voordeur van theaters en musea. Want werkt u in de kunsten, dan wil ik graag van u weten hoe u uw publiek verleidt. Hoe zorgt u ervoor dat er meer publiek komt? En dat daarmee ook de begroting dekkend gemaakt kan worden. En als u nou theater- of museumbezoeker bent, hoe wilt u dan verleid worden? Met korting, met twee voor de prijs van één acties... of liever met nog mooiere voorstellingen en tentoonstellingen? U kunt bellen met ons gratis telefoonnummer 0800-1121, 0800-1121. Uw mail is welkom op casaluna.ncf.nl... en twitteren, dat kan met hashtag Casaluna. Aan de telefoon heb ik Lambertus. Lambertus, goeienacht... Ja inderdaad, ja. Lambertus, um, jij bent de toneelmeester bij het Nederlandse Danstheater, hè, als ik me niet vergis. Uh, ja. Ja. En, en uh, op welke je manier? Je hebt eigenlijk al het uh, gras voor uh, de, de voeten weggemaakt. Oh, vertel eens. Nou, met het, het, het, het, het twee voor één en, en, en, en dat gratis voorstellingen en dergelijke. Maar um, ik wil er toch nog uh, uh, even iets aan toevoegen. Ja. Um, ik uh, werk uh, vaak uh, uh, uh, in de, de Stopera, yeah. uh, zo bekend in Amsterdam, mm -hmm. um, en ik weet dat ongeveer elke stoel daar gesubsidieerd wordt door uh, uh, de Nederlandse regering met ongeveer uh, 85 euro per stoel yeah. gemiddeld genomen. Yeah. Voor de mensen die dat niet verdienen bedoel je... rond 30 euro. Nee, dus jij zegt eigenlijk... Uh, biedt bied, uh, voorstellingen soms gratis aan... voor mensen die een kaartje niet kunnen betalen. Op die manier en probeer je dan mensen ook... Uh, te verleiden om, om kennis te nemen... van wat er gebeurt in bijvoorbeeld de Schouwburg... of in de Stopera. Uh, maar dat lost natuurlijk nog niet het begrotingsprobleem... bij, uh, bij uh, theatergezelschappen op. Oh jawel, dat doet het wel. Want, oh, vertel. Uh, uh, uh, even in het jargon te blijven. Het, het woord hoort zegt dat voort. Um, ja, ja, ja, ja, ja. Dus dan gaan mensen naar die voorstelling toe en dan zijn ze er echt enthousiast als, over? Als medewerker uh, krijg ik dus altijd twee vrijkaartjes per voorstelling. En die geef ik dan altijd uh, maar weg. Ja, daar zijn ze ook voor bedoeld natuurlijk. Ja. Uh, en die geef ik ook heel vaak aan, aan mensen die zeggen van... Uh, mijn god, ik ga toch niet naar het theater toe of ik ga toch niet naar het concert toe. Maar als ze er één of twee keer geweest zijn omdat het toch voor niks is, hè, het blijft wel anders, dan denken ze van hé, hey, het was toch wel leuk. En dan de derde keer, dan uh, uh, willen ze er wel misschien voor betalen... Ja, ja, dus eigenlijk zeg je werf nou op die manier, laat mensen gratis komen, kennismaken een paar keer. En op het moment dat ze het dan mooi gevonden hebben of bijzonder gevonden hebben, dan komen ze uh, misschien ook als betalende bezoeker weer een keer terug. Ja, misschien is het een heel, hele goede suggestie van iemand die het weten kan, want Lambertus is namelijk toneelmeester bij het Nederlands Danstheater. Lambertus, dankjewel voor die suggestie en een goede nacht nog. Ik hey, wens je hetzelfde. Dag Lambertus. Eigenlijk. Dag, dan krijg ik een mailtje van Evert Akkermans. En Evert die schrijft, mijn dames en heren... ik wou dat de mensen eens ophielden met die anti-kunststemming. Wie tegen kunst is, moet verboden worden ooit nog een boek te lezen... een film te bekijken, muziek te beluisteren... of een leuk schilderijtje aan de muur te hangen. Ja, schrijft Evert, ik ben kunstenaar... en wil mijn werk graag delen met mensen die dat willen. Maar ik voel me vrij om te maken wat ik wil en wat ik wil delen... en laat me daarbij nooit of ten nimmer leiden... door tussen aanhalingstekens kijkcijfers, schrijft Evert Akkermans. Akkermans. Aan de telefoon Paul. Goeiedag, Paul. Uh, goeiedag. Paul, werk jij ook in de kunstensector? Nee hoor. Jij bent uh, uh, theaterbezoeker of concertzaalbezoeker? Uh, ja, zo ja. Nou, ik woon gewoon in een uh, wijk in uh, Maastricht waar uh, veel kunstenaars wonen. En zo kom je daar vanzelf uh, mee in aanraking. Uh -huh, uh -huh. En, en hoe, hoe wil jij verleid worden om uh, uh, naar het theater te gaan, of naar het museum te gaan, of naar een galerie? Uh, nou, uh, ik weet niet of ik verleid wil worden. Dat is niet mijn stelling eigenlijk. Ik uh, wil eigenlijk iets zeggen over hoe het in de praktijk uh, gebeurt. Vertel. Uh, hoe het heel vaak gebeurt. En wat voor en praktijk mijn, heb je het uh, dan over, Paul? Wat? wat voor praktijk bedoel je dan? Uh, nou ja, um, ja, dan moet ik even denken. Gewoon. Uh, in kunstprogramma's op tv, in blaadjes waarin uh, kunst wordt aanbevolen, bijvoorbeeld, uh, blaadjes, uh, bijvoorbeeld in uh, Maastricht heb je dan een blaadje week in, week uit, waarin staat uh, wat er elke week te doen is. Uh -huh. Daar worden dus ook allerlei kunstmanifestaties gepromoot, yeah. maar goed, er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden, hè? Yeah. Uh, bijvoorbeeld uh, de foto's die museums uitgeven, uh, enzovoorts, enzovoorts. Yeah. Dus het is een heel breed... Brede stelling en uh, hoe breed die stelling ook weer zo simpel is. Hè? En uh, laat ik hem dan, dan toch maar eventjes noemen. Uh, de kunst wordt zo gepromoot zoals de bakkers hun broodjes uh, promoten. Mm -hmm. Leg eens uit. Ik vind het een interessante stelling, maar hij verdient nog enige verdieping wat mij betreft. Oké, okay, nou fijn. Uh, nee, Het is dus eigenlijk gewoon zo dat uh, eigenlijk uh, kunst kun je het beste, of wordt in de praktijk, het blijkt de beste manier zijn om kunst te promoten uh, door kunst te laten zien. Mm -hmm, mm -hmm. Dus als ik nog een voorbeeld uh, mag geven, is eigenlijk het fenomeen uitmarkt of uh, parcours, zoals dat in Maastricht heet. Yeah. Dat is nog pas geweest en in Amsterdam is dat ook geweest. Nou ja, daar zie je ook dat eigenlijk, uh, je eigenlijk verleid wordt tot het uh, consumeren van kunst, door als het ware uh, voorproefjes te yeah. uh, te, te nemen. Ja, ben jij bijvoorbeeld naar dat parcours gegaan in Maastricht? Uh, ja, ik ben er wel even geweest, ja. En heb je iets gezien waarvan je zegt, ja dat wil ik toch later in het seizoen ook echt wel in het theater gaan bekijken bijvoorbeeld? Nou, uh, wat mij het meeste aansprak, dat was eigenlijk een eenmalige uh, voorstelling of een eenmalig project uh, op dat moment op het uh, Vrijthof. Mm -hmm. En dat waren, even kijken, dat waren zes of zeven aan elkaar gemaakte kervens. Dus die waren zeg maar, uh, ja hoe moet ik dat nou zeggen, even kijken, in de lengte, nee juist in de breedte aan elkaar gemaakt. Dus het mm -hmm. was eigenlijk in hele brede ja. caravan. Ja. En uh, met wat lampjes versierd. Er waren ook oude caravans, dat was gewoon overduidelijk. En als je dan binnenkwam... Dus je kon daar naar binnen. Dus je kon zeg maar één caravan, één voordeur aan de uiterste kant, die was er nog. Ja. Die kon je naar binnen gaan. En dan was er dus eigenlijk uh, die ruimtes tussen die verschillende caravans, die was opengebroken. Mm -hmm. En daar had men eigenlijk voor het grootste deel het mobilair eruit gehaald. Maar ja. men, men had van één uh, caravan de keuken laten staan. Men had van één caravan de zithoek laten staan. Men had van één van de kleerkast laten staan en men had van één kerven het bed laten staan. En zo krijg je eigenlijk een uh, grote ruimte. En wat gebeurde er in die grote ruimte, Paul? Uh, wat er gebeurde? Mm -hmm. Ja, niet eens zo gek veel. Het was een regenachtige dag. En uh, je kon daar uh, gewoon uh, gaan zitten of schuilen, om, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Het was eigenlijk een, uh, ja, het, een plekje waar je even kon gaan zitten en het uitzicht was dan uh, het Vrijdhof, waar ook een podium stond, waar op dat moment uh, allerlei uh, orkesten uh, aan het spelen waren. Dus je kon vanuit uh, de caravan genieten van, uh, van die orkesten daar op dat uh, podium. Om jouw uh, pleidooi samen te vatten, uh, Paul, uh, kunsten moeten zich laten zien. Uh, dan uh, word je misschien nieuwsgierig. En uh, dingen als uh, parcours in Maastricht en de Uitmarkt in Amsterdam lenen zich daar goed voor. Paul, dankjewel voor je reactie en een goede nacht nog. Dag Frits, goeienacht. Goeienavond. Oh ja, goeie, goeie nacht eigenlijk. Ja. Ben jij maker of ben je consument als het om de kunsten nou, gaat? Inmiddel, inmiddels ben ik consument. Maar in de tweede helft jaren zeventig was ik uh, ja, uh, motorachter uh, samen met collega. ...motor achter eh, filmvoorstellingen, toneelvoorstellingen in... ...bij Defensie, bij welterzorg. Mm -hmm. En eh, dat is inmiddels eh, ruim een zeer lang verleden tijd. Ja. Maar eh, toen je het, het, het onderwerp aankomt voor het tweede uur... ...zeg je van, hé, hey, dat komt bekend voor. Want ik deed het ook al een beetje aan klantenb klantenbinding. Hoe deden jullie dat in de jaren 70 dan? Eh, we gaven een A4'tje uit, nog stencil toen. En eh, dat ging niet alleen op de Oranje gezin... ...maar ook in de omliggende luchtmachtlocaties... En uh, daar kregen we ook wel het publiek van. Uh, filmprogramma's werden ook behoorlijk op elkaar afgestemd. En uh, uh, omdat we met die inspectie van doen hadden destijds. Uh, daar praat je dan over films. James Bond, uh, Bud Spencer, Terence Hill. Uh, er, was, er was een nieuwe film in dat genre uh, in de aanbieding. Mm -hmm. Prima. De eerste voorstelling is dan de voorlaatste. En de tweede, voor, tweede voorstelling is de nieuwe. Oh ja. En het trok altijd toch wel publiek. Ja, slimme combinaties maken dus. Ja. Boeiende combinaties maken. Bijvoorbeeld, we hebben ook uh, um, een brug te ver. Hebben we meegedraaid met de, de burgerbioscopen. En uh, daar hadden we een gegeven moment toch wel uh, keep Rowling rolling voor uh, warm gemaakt. Mm -hmm. En die stonden met voertuigen voor de deur van de filmzaal. En dat was uh, toch wel ja, goed aangepast. De vitrine van de, van de, de winkel die was... Uh, Helemaal toegesneden op het gebeuren. En zeker in Arnhem. Eh, wat betreft, is dus in Brugge de Ver. Mm -hmm. Waar we overigens ook elk jaar. Rond eh, even kijken, 17 september. het programma ook toesneden op het gebeuren. Maar ja, goed. Op zo'n manier. Dan, dan gaat die klant gaat het herkennen. En die komt dan. Ja het, een, ja, het klinkt inderdaad een hele slimme manier om, om, om die films uh, onder de aandacht te brengen. En eigenlijk proberen jullie, of probeerden jullie ja. in de jaren zeventig die bezoekers een totaal ervaring uh, uh, te bieden. Met, met dat oude materieel voor de deur van de bioscoop. Ja. En dan uh, uh, die brug te ver in de bioscoop. Ja. Uh, nu, nu ben je consument, zeg je. Ja. Uh, op welke manier laat jij je verleiden om naar de schouwburg te gaan of naar de bioscoop of nou, noem maar op? Nou, uh, en dat klinkt heel erg. Maar mijn vriendin, die is nogal ingesteld op concert en uh, Schouwburg. Mm -hmm. En ik ben daar een beetje terughoudend mee. Ik, ik heb uh, niet het, ru het rust in mijn lijf om een concert uit te zitten in, uh, in het concertgebouw. Ja. Maar ik zou een voorkomend geval uh, bij een toneelvoorstelling uh, die mij zou passen zou ik wel uh, om kunnen gaan. En, en moet, moet een theater dan nog meer doen dan, dan alleen maar vertellen wat voor voorstelling dat is, wie erin spelen en waar die over gaat? Mo moet er ook, nou ja, zo'n trucje euh, zoals jij die toepaste met, die, met, die, met dat oude materiaal uh, voor, de, het? Ja. Ou, oude liever gezegd, voor de deur van de bioscoop, is dat nodig om je naar binnen te lokken of is een omschrijving van het stuk dan voldoende voor? Je? Nou, laat ik zeggen, uh, dat is in, vol in volkomen geval, incidenteel, uh, is het natuurlijk ook wel leuk om een keer flink in de bus te blazen, maar en uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja, een behoorlijke uh, presentatie in de, de lokale media is natuurlijk nooit weg. Nee, nee, nee. Ze moeten zich uh, goed presenteren ja. in de media. En een beetje extra om uh, mensen naar binnen te lokken. Kan nooit kwaad. Uh, ja. Jullie hebben wat dat betreft een mooi voorbeeld gegeven in de jaren zeventig. Frits, zo te horen. Het was, het was ook met plezier om te doen, hoor. Ja, ja, ja, ja. Het lijkt me ook wel leuk om te bedenken, inderdaad. <laughs> ja, ja, zeker. Absoluut. zeker. Zo, hoe, hoe kunnen we het nog aantrekkelijker maken? Ja, nou, mooi, ja. mooi vak. Mooi vak. <laughs> Frits, dankjewel voor je hey, reactie. Graag gedaan, hoor. En tot een andere keer. Joem, dag. dag. Dan een paar mailtjes die binnenkomen. Een mailtje van Sebastiaan Jaarsma. Sebastiaan schrijft, ik wil even melden dat het theater mij als jongere afschrikt... Kunst is voor mij iets dat je ziet, hoort, voelt... maar vooral iets waar je je emotie in kwijt kunt. Of waar je een emotie in ziet. Het theater is zo'n officiële bewoording voor hier is kunst. Nou, nee dus. Wat mij betreft, kijk eens naar een horloge, dat is kunst. Een opmerking van als een klok stilstaat... dan staat hij nog steeds twee keer per etmaal gelijk. Dat is kunst. Kunst is iets ontastbaar van jezelf, schrijft Sebastiaan Jaarsma. En dan een uh, mailtje van Doro Siepel. Doro is de directeur van het Zuidplein Theater in Rotterdam. En Zij vertelt dat ze haar programmering zo'n vijf jaar geleden... heeft aangepast aan de multiculturele omgeving waarin het theater staat. Laagdrempelig geëngageerd theater brengen ze nu. En Dat betekent ook dat je als programmeur heel anders moet denken, schrijft Doro. Zo is een goede acteur in de Hindoestaatse traditie... iemand die laat zien dat hij speelt terwijl in de Hollandse traditie een acteur juist zo echt mogelijk moet overkomen. Dan moet je toch schakelen als programmeur, moet je toch andere kwaliteitskenmerken uh, zien te herkennen. Ze hebben succes, laat Doro weten, want in de afgelopen vijf jaar is de publiekstoeloop met 27% gestegen daar in Theater Zuidplein in Rotterdam. Ja, en uh, uh, heel veel acts staan er inderdaad in dat theater. Ik ben eens even gauw gau gaan, uh, gaan zoeken in hun programma. Uh, voorstellingen uit Kaapverdië uh, Verdië en voorstellingen uit Turkije. En ook Zangeres Hint is een vaste gast in uh, Theater Zuidplein. Hint, Zangeres natuurlijk van Nederlandse Marokkaanse afkomst... die in het verleden uh, op een hele mooie manier een liedje heeft uitgevoerd... van een Libanese zangeres, Farouz. Wie weet zingt ze dat ook wel op 1 december. Dan staat ze in Theater Zuidplein met liedjes... van. Van haar recente album Crosspop. En mocht u daarna naartoe gaan. en u gaat vragen om een, om een uh, uh, biesnummer. dan moet u vooral vragen om dit. Want ze doet het prachtig: Hint met Habitech Bezijf. اصبح حيري <تصفيق> والزهر تجي <تصفيق> tak bisari ta ta why you na waar why strength if you approach it En haar versie van Habitek, Zijf. Op 1 december staat ze dus in Theater Zuidplein in Rotterdam... waar ze ook nummers zingt van haar meest recente album Cross Pop. Theater Zuidplein, een goed voorbeeld van een theater... waar meer bezoekers naartoe gaan in plaats van minder... wat je toch wat vaker hoort, helaas. Deels ook omdat het theater ja, de programmering heeft aangepast... aan de plek waar het gevestigd is. En ik ben nou zo benieuwd, misschien werkt u ook wel in het theater... en luistert u op dit moment... Op welke manier u probeert om meer publiek eh, naar binnen te lokken? Wat zijn uw verleidingstechnieken aan de voordeur? Hoe eh, zorgt u ervoor dat er meer publiek komt... en dat daarmee ook de begroting dekkend gemaakt wordt? U kunt bellen. Gratis nummer hebben we 0800-1121, Mailen, dat kan ook, naar kazaluna.ncrv.nl. En twitteren, dat kan met de hashtag Kazaluna. En eh, het kan natuurlijk ook zijn dat u consument bent dat u al dan niet graag naar het theater of naar het museum gaat. En ik ben dan zo benieuwd, hoe wilt u dan verleid worden... alleen maar met, met kortingsacties? Of zijn er ook nog andere manieren uh, uh, ja, die, die ervoor kunnen zorgen... Dat u, dat u wat vaker naar het theater gaat dan u misschien deed? Of misschien gaat u wel nooit naar het theater en zegt... Ja, ik heb daar niks te zoeken. En op welke manier zouden we dan theaters kunnen, ja, kunnen proberen... om u toch één keertje naar binnen te lokken? Ook u kunt natuurlijk bellen als publiek. 0800-121, 0801121, Cazaluna uit ncv.nl en Twitter. Dat kan met hashtag kazaluna. Ja, er zijn veel mooie voorbeelden te noemen van, van, van ja, theaters en instellingen die echt hun best doen om. Uh, uh, uh, ja, populairder te worden bij het publiek. Zoals bijvoorbeeld de directeur van het Eindhovense Parktheater. Uh, meneer Pastoor, die... die, die hij echt zo. Uh, meneer Pastoor, die, die zegt van ja, we moeten ervoor zorgen dat we als theater allemaal, alle medewerkers uitdragen, dat we weten waar we het over hebben, dat we enthousiast zijn over het theater. Uh, en wat hij bijvoorbeeld doet, en dat is op zich wel heel leuk, één keer in de maand organiseert hij een soort workshops voor alle medewerkers, dus inclusief de portiers en de dames van de garderobe en de technici en noem maar op, en komt een theatermaker praten over wat hij of zij belangrijk vindt als, als hij optreedt. Dus Claudia de Breij was daar bijvoorbeeld op een, op een middag. En die vertelt dan nou, op welke manier ze haar ontvangen wil worden. Wat er nodig voor is om zich thuis te voelen in het theater. En op basis van nou wat Claudia dan vertelt neemt eigenlijk iedereen dat theater daar iets van mee. Zodat het een aangename theater wordt voor zowel de bezoekers als voor de spelers. Een voorbeeld ook van, van hoe je dat aan kunt pakken. Ik ben benieuwd naar uw verleidingstechnieken. 0800 het of hashtag casaluna. Ja, en op ja, welke manier kun je dan nog meer verzinnen? Cabaret Lurel, hij wist het eigenlijk in de jaren 60 al. Als het nou niet zo loopt, dan uh, neem je je toevlucht gewoon tot het amusement. Wij zijn de dames, wij zijn de heren Die ieder etmaal 24 uur proberen U te verstrooien, te amuseren Op elk gebied, op, op elk terrein, in alle sferen Het zou dus levens de der natie De dames en de heren van de recreatie Die in de eten en in de kranten die is blijven zorgen voor het vlotte, amusante Wij hebben pit, wij hebben durven toch ook takt. En daarom krijgt u zoveel feestelijk verpakt Amusement, amusement, ja het is werkelijk ongekend Hoezeer een mens zich momenteel kan amuseren Je zult het prijs, je zult het raken Er is uitsluitend nog vermaak Dan gaat je werkelijk niet in je koude en Steek Dat helpt geen moer, dat helpt geen cent Amusement, amusement, amusement U kent ons zeker wel van de plaatjes Wij staan bekend als de zingende roze blaadjes. En Herman Stok vindt ons hart als pikkels En ook de andere jockeys draaien ons heel dik als. Ja, wij bestreken zo geven dat is ons allebei volkomen om het even wij hebben immers toch niet onze evenknieën op helpsen 1 en helpsen 2 en helpsen 3 aan is en elke hebben is pas al een maar al de dominees op rijden zo niet Amusement, dan blijft toch ook geen stijve prent, alleen van al te blijft het met ernst bekijken. Er zijn op alle socialistische congressen nog 25 leuke tiener zangeressen. Dat socialistische, dat is niet meer zo'n punt. Amusement, amusement, amusement. Wij zoeken al door nog, nog nieuwe wegen En nieuwe frisse met fruit en zegen Dat is aan de kranten wel te bespeuren Want sedert kort is er een bijlage in kleuren Wat een verrukking, die leuke foto's Leuke mijnen, leuke knullen, leuke auto's. We zijn nu bezig voor kleuren binden. Een handig kleuren van je uit te vinden. Want als een mens zoiets niet onthouden wordt, dan komt die in zijn korte leven veel te kort. Amusement, amusement op elke plek, op elk moment. En ligt u later op, uw zelf bent en denk nog even kliek, een kiek en fijne show met veel muziek. En vol met dansende met vrouwen en mijn heren. En als u eenmaal bent gedaan tot Gods troon. Dan zit daar vast en er aan een rolling stone. Dan bent u dame en weer in uw element, amusement. amusement. Maar na en, en volgend jaar dan zien niet moet Ja, Cabaret Lurelei wist wel hoe je de zaal vol moest krijgen. Amusement was dat de opname van het album. Wie was bang voor Lurelei? Ja, verleidingstechnieken. Bent u daar gevoelig voor als publiek? En wat moeten theaters, spioscopen, muziekzalen doen om u naar binnen te lokken? Hoe wilt u verleid worden? U kunt bellen 0800-1121. U kunt uh, twitteren met hashtag Kazaluna. En nu mailen ze welkom op kazaluna.ncv.nl. Ook als u werkt in de kunstsector, dan ben ik benieuwd op welke manier u probeert... om uh, in een tijd waarin uh, de kunsten met minder geld moeten doen... toch uh, uh, publiek binnen te krijgen. Wat, wat uw verleidingstechnieken zijn, 0800-1121. Annemieke, goeienacht. Een goeienacht. Dag Annemiek. Nou, Ik ben niet door een theaterdirecteur uh, verleid, maar ik ben door mijn kleindochter verleid. Oh, vertel eens. Ik, uh, tweede jaar, toen was zij 18, toen kreeg ik dus uh, voor mijn verjaardag een, uh, een, uh, een avond aangeboden. Ja. En uh, dit jaar zijn we op plan om uh, drie keer te gaan, dus... Uh, het, uh, het vermedigt zich wel. Ja, precies. En, is, en Annemieke, het... welke, welke avond bood jouw kleindochter je aan die eerste keer? Nou, uh, dat, dat was nou niet, zou niet direct helemaal mijn keuze geweest zijn. Uh, het was een Silvester syl die ook samen met Arie Boom uh, of zoiets. Uh, Silvester, die... cabaretier Silvester. Ja. Oh, oké. Okay. Het was ja. een zwaanveld als ik me niet vergis. Ja, dat zou best kunnen. Maar het was maar niet zo jouw, jouw voorstelling, begrijp ik, Annemieke? Nee, dat was niet, niet helemaal. Ik, ik vond wel... Maar het was zo en zo geweldig om met je kleindochter te gaan, hè? Ja, dat maakt niet uit dus... wat je ziet, hè, bij wijze van spreken. Nee, zeker niet. Nee. Maar hey. dit, dit jaar gaan we... We hebben het samen uitgekozen, Lebbers. Mhm. Mm uh, Mooie voorstelling, hoor. Had... Ja, en ik had zelf al uh, Dolph Jansen een jaren tijd okay, en Jarrot uitgekozen. Oké, en ik daar neem je dan je kleindochter weer mee naartoe, naar Jan ja, dan Rotten, dan naar uh, Dolph haar, Jansen? Ja, daar neem ik haar weer mee heen. Nou, wel leuk dat je en Lebes en Jansen ziet in één seizoen, hè? Ja, zeker. Ja, zeg, en waarom is het zo leuk om met je kleindochter in de zaal te zitten? Je, die, die, je wordt warm van binnen om uh, suks met je dochter, kleindochter, te doen. Mm -hmm. uh, vroeger, we, de eerste voorstellen... Want één, ik was al heel lang niet meer geweest... maar ik denk nou ook dat we een keer uh, in Haarlem... naar Pippi Langkauw zijn geweest met haar. Toen mm -hmm. zij dus... Uh, een jaar of zes was. Maar ja, nou is al 19, dus dat is al heel lang terug. Ja, ja nou het lijkt me dat een voorrecht om met je kleindochter naar het theater te mogen. En ook leuk dat jullie het één keer uitgeprobeerd hebben samen... dat het zo leuk was, hoe wil jij de voorstelling... Kom vond, dat jullie het nu drie keer gaan doen. Jan Rot, Lebbes en uh, Dolf Jansen. Ik wens je heel erg veel plezier, Annemieke. Ja, en ik wou ook, uh, want dat uh, bij die voorgesprek, van want die mevrouw die... Uh, zij zei ook dat de jeugd, want zij gaat dus wel ook naar de ballet en zo toe. Oh, Oké, okay, ja, dat zei Elineke Rijksman, ja precies. Oh, ze de... ja, maar jouw kleindochter die gaat dus voor, voor haar leeftijd vaak naar een voorstelling, begrijp ik. Ja, ja. En wa waarom gaat ze zo vaak naar het theater? Wat, wat oh. vindt zij daar? Oh, dat, ze, ze, ze vindt het gewoon uh, ja, zo, zo ontspannend en ze vindt het dus gewoon... Uh, Fascinerend. Mm -hmm. Heeft u dat ook uh, van huis uit meegekregen of heeft ze dat zelf ontdekt? Nee, ja, ze heeft het helemaal zelf ontdekt. En nu ontdekt haar, mo haar moeder zit op paard en die komt daar niet af. Dus, uh, nee, die komt niet die... van het paard af. <lacht> ja, die moet je op paard laten. Die moet je niet mee naar uh, schouwburg nee. nemen. Nou, maar, maar misschien dat je kleindochter het toch eens moet proberen. Ze heeft oma ook om nu, toch? Ja, dat is zo. Dus wie weet dat ze de moeder ook van om krijgt. Ja. ja. Ja, leuk hoor. Nou, ik weet ik jullie echt hele leuke voorstellingen. Geniet ervan. Ja. Ja, nee, dat zullen we zeker. Annemieke, dankjewel voor je telefoontje. Oké, okay, En een nacht nog. Dag. Ja, wat leuk je laten verleiden door je kleindochter. Maar ja, moeder zit op het paard, dus uh, dat zal nog wel iets meer uh, moeite kosten... om moeder ook een keer uh, die theaterzaal in te krijgen. Maar met de kleindochter die zo enthousiast is, nou, het zou moeten kunnen lukken. Uh, van Annemieke naar Annelies. Dag uh, Annelies, goeienacht. Goeienacht. Annelies, ben jij ja. een maker of ben jij een bezoeker? Ik ben bezoeker. Annelies, wil jij je radio even uitzetten? Want ik hoor nog een echo. Ja, dat doe ik. Nou, heel graag. Ja? Ja, helemaal goed, Annelies. Denk je wel. Annelies, jij bent bezoeker. Uh, op welke manier uh, word jij verleid om, om naar voorstellingen... of naar een museum of naar een uh, film te gaan? Uh, ik ga meer in de regio zoeken. Want ik vind de regiëren dure voorstellingen... vind ik gewoon te duur. Mm -hmm, mm -hmm. Dus uh, ik ga meer naar kerken... Waar optreden zijn en zo ga ik ook weer naar kerken mm -hmm. en dan heb je soms ook van symfonia. Holland Symfonia, uh, zeg je? Ja. Dat is heel leuk. Ja, maar Holland Symfonia is, is al... Amateurs uh, die spelen. Oh, oké, okay, oké. Okay. Maar Holland Symfonia zei je of niet? Symposia, ja. Oh, symposia, zeg je? Symfonia. Oh, uh, Symfonia toch. Want Holland Symfonia is geen amateurgezelschap natuurlijk, hè? Ja, het is een amateurgezelschap. Oh, toch. Maar die zijn heel goed. Ze mm geven -hmm, dus mm -hmm. in kerken vaak voorstellingen. Ja. Door het hele land zelfs. En daar ga ik dus regelmatig dat ook heen. Mm -hmm. En dan geven ze aandachtjes... Ze zijn er ook wijnproeverijen uh, bij. Oh, wat leuk. En dat is heel, heel, heel leuk, ja. ja. Ja, ja, dus dan, dan, en, dan de de combineren... Is de ene keer is het uh, instrumentaal en de andere keer is het uh, koor mm -hmm. en, en dat is heel gezellig. Ja. Is met... En is het dan extra gezellig dat je, dat je daarbij een wijntje kan drinken? Ja, dat is heel gezellig, inderdaad. Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is ook, Symfonia geeft ook wel concert op een uh, open lucht. Mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, aan de we Op een podium speelden ze op een. Uh, hoe noemen we dat? zelf een plankier. Nee, ja. We... ja, ik begrijp wat je bedoelt: op, op een ja, soort uh, drijvend vlot, als het ware. Ja, precies. drijvend, en dan gaven ze dus ook muziek. Mm -hmm. dat, was, dat was erg leuk. Maar er is, is ook wel eens andere voorstellingen waar ik naartoe ga. En dat is dan. Uh, uh, weer muziek van. Uh, ja, instrument. Uh, hoe heet dat? Ge? Nou, ik ben hier helemaal akkoord. hoor. Maar geven ze van eh uh, nou kan het niet opkomen. Nee, maar je gaat, je, het mij is duidelijk, je gaat regelmatig naar voorstellen of naar concerten, maar je zoekt wel concerten die, die, die gratis zijn liefst. Die betaalbaar liefst, zijn. Die betaalbaar zijn. En je gaat liever naar concerten in Kerk of in de open lucht in een officieel theater of in een, in een concertzaal. Ja, ja, ja. En uh, uh, is het nou zo dat, dat dit soort voorstellingen ook, ook voldoende publiciteit krijgen, vind je bijvoorbeeld, in de krant? Weet je deze voorstelling goed te vinden? Ja, het wordt uh, van tevoren vaak uh, in de kranten aangekondigd. En dan let ik dus op en dan uh, nou, er staat het dat het dus uh, vrijdag of als zondags uh, wordt uitgevoerd. En dan ga ik erheen. heen. Hm, je hebt ook aan de Kraaijings de En dan... Heb je vaak eh, heb je voorstellingen. En dat is ook erg leuk. En dan dus één keer per jaar luistervink aan de plas. En uh, dat is ook weer op zo'n proton En uh, dan zit iedereen op het kleedje, zit daarnaar te luisteren. En dat is heel gezellig. Ja, ja, ja. Dat is, is dan helemaal gratis zelfs. Nou, veel mooie dingen dus in en om Rotterdam, denk ik zo, hè? Ja. ja, precies te beleven. Uh, als je goed zoekt, dan, dan kun je dus uh, uh, uh, bijna voor niks prachtige avonden uh, meemaken. Ja, ja, maar, wat is je volgende uitstapje naar, uh, naar zo'n concert? Uh, nou, het is nu eventjes wat minder, want het is nu natuurlijk al uh, half september. Maar ja, het concert in kerken, is... die gaan wel door natuurlijk. Maar in kerken, ik heb een heel programma en dat moet ik nog even nazoeken... Maar het gaat zo het hele jaar door hoor. Ja, leuk. Nou, dan wens ik ja. je een heel mooi seizoen. En ik hoop met een wijnproeverijtje. Ja, dat is een ja, dat mooie combinatie. Wat... Er, uh, ja, allerlei flyers van. En uh, in kranten wordt het elke keer aangekondigd. Heel goed, de, de publiciteit dus is op goed op genoeg. Wat zeg je? Let daarop zou ik zeggen. Ja, precies. Annelies, dankjewel uh, voor je reactie. En ik wens je nogmaals een uh, mooi seizoen. Ja, dankjewel. Tot een andere keer. Dag. Dag. Dag. Ja, wat is dan nog meer een manier om, uh, om uh, je publiek uh, wellicht te vergroten? Dat is misschien ook om twee generaties uh, samen te brengen. Twee culturen samen te brengen. Dat deed bijvoorbeeld Lenny Koer. Lenny Koer werkte mee aan het uh, programma Alibé op volle toeren. Waarbij Alibé uh, ja, een soort muzikaal uh, uh, contact legt met muzikale Nederlandse helden zoals Lenny Koer. Dat programma is uitgezonden. Ze vonden het alle twee zo leuk dat Lenny Koer en Alibé nu ook een duet hebben opgezet. Vernomen. En dat is dan toch wel heel grappig. Het publiek van Lenny Koer is natuurlijk een ander publiek dan dat van Ali B. Maar ze bundelen op deze manier de krachten. En dat duet dat staat op de cd Liefdeslied. De nieuwe cd van Lenny Koer. Die volgens mij pas officieel over een paar dagen uh, gepresenteerd wordt. Maar ik heb hem al. En uh, ik vind het dan ook leuk om u te laten kennismaken... met dat duet van Lenny Koer en Ali B. Ik delete je niet. Hoe delete ik je? Wat als je afwezig bent? Waarom juist aanwezig ben? Jij had ik in mijn hart gesloten. Grot, ben je daar weggesloten? Jij werd toen van mij verban. Het loopt blijkbaar andere plan. En ben ik boos? Dan haat ik je. Ben ik gerust? Dan laat ik je. Heb ik verdriet? Dan mis ik je. Maar... Nee, niet, je kan het niet, al wil ik het al wil ik het wil ik het, dan kan het niet het land van mijn geheugen heeft geen nooduitgang. Je zult hier moeten blijven. Een leven lang. ja, kan ik met de wereld. Ik heb een gelijk, van de kans opbreken. Ben ik boos, dan haat ik je. Ben ik je zat, dan laat ik je. Ben ik gek, dan schiet ik je. Maar hoe die liet ik je? Ik zet je op de bus, ik zet je op de trein. Je gaat de kras, de Een de rood, ik mak je moest dood. Gun je uit, steek je neer, strek je weg, zeg je af. Ik heb genoeg voor jou, ik zeg je hoop, ik zeg gedacht. Nu ben je opgedomd na de bliksem, verdwenen met de noorderzon. Loop naar de maan, verloren zoon, verloren dochter, ben niet verloren. Ik hoor je nog steeds, ik zie je nog steeds. Niet yeah. in de kamers van mijn hart, maar wel in de kamers van mijn hart, mijn hoofd. Het is er, daar is het, jij zit op de bank, jij rond door de gang. Jij bent overal, dat maakt me bang. Het lukt me niet om jou te vergeten, zelfs als ik jou niet de lief. Dus als je me niet vergeet me, vergeet me. Ik die liedje niet, ik kan het niet. Al wil ik het, en al wil ik het, dan kan het niet. Het land van mijn geheugen heeft geen nooduitgang. Dan zul je moeten blijven een leven lang. Naar de bliksem, ik die liedje niet. Noorderslag, ik kan het niet. Al wil ik het, verloren zand, verloren toch. Nog tijd, hoe die liedje. ik ja. en Ali Bey. ik die liedje niet... van het nieuwe album van Lennie Liefdeslied. Ja, net sprak ik met Annelies die graag naar concerten in kerken gaat... of concerten in de open lucht. En toen moest ik ineens denken aan het Nederlands Philharmonisch Orkest. Dat verhuist in 2012 van de beurs van Berlaag in Amsterdam... In Amsterdam naar een kerk in Amsterdam-Oost, uh, als ik me niet vergis. En uh, in die kerk uh, zullen dan ook openbare repetities plaatsvinden... die gratis, gratis toegankelijk zijn voor het publiek. En dat is natuurlijk een mooie manier om het publiek... daar ook in Oost bij, bij het orkest te betrekken. Een uh, ander mooi voorbeeld van een muziekinstelling... die die een creatieve manier heeft bedacht om, uh, om uh, geld te verdienen. Concertgebouw, dat gaat aandelen uitgeven. Uh, je kunt een aandeel kopen nadat je een schenking hebt gedaan... van 12.250 euro. Dus je moet wel wat geld apart zetten voordat je een aandeel kunt kopen. Maar het aandeel kost uiteindelijk 250 euro. En het geld dat daarmee verdiend wordt... wordt besteed aan het uh, laten kennismaken van kinderen met klassieke muziek. Ook een mooi voorbeeld. En dan krijg ik ook nog een mailtje van Menno van Duren... Uh, Menno is communicatiemanager bij het Orkest van het Oosten. En hij liet ons weten dat er dit seizoen bij het orkest... maar liefst 90 procent meer abonnementen zijn verkocht. Wat is het geheim? Uh, volgens Menno is dat het loyale publiek flinke korting geven... als ze vroegtijdig boeken. Ze mogen bovendien een vaste stoel uitzoeken. En ze krijgen er ook nog een uh, boek over Beethoven... en een cd met werk van Beethoven bij cadeau. Kortom, een slimme marketingtruc, daarbij het Orkest van het Oosten. 90 procent meer meer abonnementen. Dat is knap. En dan een tweet van Henk van der Meen. Henk, die zegt, ja, op welke manier kun je de zalen vol krijgen of je publiek uh, trekken. Hij zegt, wees eerlijk en verdien het respect van anderen. Uitbanning van bureaucratie, deregulering en doelmatig omgaan... met het belastinggeld van de burgers, zegt Henk van der Meen. U kunt nog eventjes meepraten met ons over uh, de manier waar waarop u verleid wil worden of de manier waarop u verleidt om uh, publiek uh, naar uw museum... naar uw bioscoop, naar uw theater te krijgen. 0800-1121, dat is gaat gratis nummer 0800-1121. U kunt mailen naar kazaluna.ncrv.nl en twitteren, dat kan met hashtag Kazaluna. Ja, Annie Schmid wist ook wel eertijds hoe je, eh, als je toch een tikje om inspiratie verlegen zit, hoe je die inspiratie eh, kunt krijgen en hoe je dan nog populair kunt worden. Eh, dan schrijf je toch gewoon, dacht ze eertijds, een liedje van protest. En dat liedje van protest werd een paar jaar geleden eh, op initiatief van NCRV's volkspot uitgevoerd door de groep Piepschuim samen met het Metropole Orkest. Dit is liedje van protest. Als er in het verhoogst weer een dorp is afgebrand. En ze staan weer met z'n allen, met genaten in hun hand. Nou, dan maak ik weer een liedje, weer een liedje van protest. En ik weet al van tevoren, is het daar voor een succes. En mijn opa en mijn oma zijn vanmorgen op de dam.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 Zijn verkracht, nou daar heb ik niks op tegen Relderijl, ik vind het best Want dan heb ik weer een liedje Weer een liedje van protest Dus ik maak maar weer een liedje, een liedje van protest, en ik weet al van tevoren, het is een daverend succes. En ik maak maar weer een liedje, een liedje van protest, en ik weet al van tevoren, het is een daverend succes. Dus vanmorgen ging ik op mijn fietsje en groef aan de jauw uit en liet haar haar liedjes zingen als een uitgestelde straf. En postuur. kwam weer dat vingertje met weer een wijze les. Let maar even op, knul. wordt daar voor een succes. Piepschuim en hun eigenzinnige bewerking van een liedje van protest van Annie M.G. Schmidt. Eva, goeienacht. Eva, ben je daar? Ik ben daar. Dag, hallo Eva. Hallo. Eva, je hebt wel een paar leuke ideeën hoe je publiek zou kunnen verleiden. Ja. Um, nou leek het mij een leuk idee om te beginnen uh, bijvoorbeeld de korting te geven als mensen met de trein komen. Mm hm Um, het leek me ook leuk om bijvoorbeeld meerdere voorstellingen op een dag te geven... en niet een zaal drie dagen leeg te staan. Dat die drie dagen leeg staat en dan om de dag een voorstelling. Maar ja, dan maar moet gewoon... je wel ombouwen natuurlijk van, van het ene de decor naar het andere. Dat, dat kost wel ja. wat tijd natuurlijk. Ja, met, met theater kan ik me dat voorstellen, maar sommige theater heeft niet zoveel... Kijk, bij een opera kan ik me dat voorstellen. Maar dan nog, ik heb zelf in het uh, buitenland gewerkt, waar dat dus wel gedaan werd. Het was smiddags, een andere opera was dan s'avonds. Dus ja, ja. Uh, het moet kunnen. Dus gewoon een zaal efficiënter gebruiken, zeg je? Ja, en je en, dan heb je waarschijnlijk meer mensen in dienst nodig. Maar ja, ik bedoel, in de bijstand is ook natuurlijk niks, hè? Nee, nee, nee. En um, ik stel ook voor om, dus in Nederland zijn de kaartjes uh, wel iets in prijsverschil, maar ik ben ook vaak in het buitenland theater geweest. Waar je kaartjes hebt uh, in een loge met een gouden stickertje en een zilveren kroontje erop. En die zijn dan 300 of 400 euro. En dan zit je op een prominente, prachtige plaats. Ja. En sommige mensen hebben die bijvoorbeeld het hele jaar, die loge, gehuurd. Mm -hmm. En, maar je hebt ook staanplaatsen voor 2,50, dus je kan dan niet klagen. Het theater is te duur voor mij. Nee, dus je zegt, probeer ook een beetje te differentiëren als het om die prijzen gaat. Ja. ja. Dus een loge met kroontjes, maar ook een staanplaats. Ja. Nou ja, om het uiterste verschil, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Nog de meer van dat soort ideeën, even. En, uh, um, nou ja, dat zijn hoofdzakelijk de... de, de, de... Ideeën, maar ik denk niet dat je het gaat oplossen met goedkope cabaret. En weet ik het al, dat je dan ineens zegt, dan moet je dus echt zeggen, ik heb dagen voor cabaret en ik heb dagen voor voor theater in een zaal. Oh ja, mijn voorstel is ook als bijvoorbeeld, ik zou zeggen, voor concertzalen. Ja. Dat je zegt, ik, uh, ik verbind, ik ben rijk, ik, ik ben niet rijk, maar als ik rijk zou zijn. Ik verbind mijn naam vast aan een stoel bijvoorbeeld. Hè. Ik bedoel, ik ben van de houtzagerij en ik sponsor de eerste concertmeester of zo. Houtzagerij Eva, zeg maar wat. Op de, ja, op stoel, op de stoel van de concertmeester. Ja, ja, ja. ja, bijvoorbeeld. Dat is een goed idee. Dan... Want, want Eva, ga jij vaak naar het theater of naar de concertzaal? Nou, de laatste tijd niet meer, want dat vind ik een beetje te duur, ja. Mm -hmm. Maar let je wel op dit soort aanbiedingen? Stel dat ze, dat ze een keer een, een, een, nou, inderdaad, een korting geven op mensen die met de trein naar het theater komen. Dat let ik soms wel op, maar ik let meer op het. Persoonlijk let ik meer op het type voorstelling waar ik uh, behoefte aan heb: een opera of zo, of een ballet. Ja. En, uh, maar ik merk ook wel dat het in vaak heel veel kranten, uh, waarvan ik de naam niet zal noemen, die in Amsterdam komt, dat het vaak te laat erin staat. Er staat op de ochtend en dan krijg je die krant s'avonds avonds binnen dat het ja. s'avonds een voorstelling is. Dus dan heb ik op een gegeven moment zoiets van nou hou die krant maar, want dat hoef ik dan ook niet. Nee, maar je kunt natuurlijk wel het programma van zo'n theater of van zo'n zaal uh, bestellen of misschien op internet bekijken. Ja, ja, dat is dan denk ik voor sommige mensen net dat stapje te ver. Je wilt toch, uh, ik bedoel, ik ben ook wel eens in New York vaak naar het theater yeah. gegaan. Dan ga je gewoon in een plaatselijke kiosk ergens kijken. En zeg je wat is er vanavond of vanmiddag? Oké, okay, ga ik daar naartoe? Ja, het moet je wel een beetje makkelijk gemaakt worden, mm. zeg je. Ja, dat kan ik wel. Je geeft ja. wat mooie, mooie tips van hoe theaters theater het ook aantrekkelijker zouden kunnen maken, ook ja, financieel. Ja, ik vind het ook dat het wat makkelijker moet in het aanbod... dat je het uh, niet helemaal eindeloos moet gaan lopen... bellen, zoeken en in de gouden gids onmogelijk gaan kijken... maar gewoon op een kiosk zo van... oh, dat is er vanavond nou gezellig. Ja, volgens mij heeft Amsterdam zo'n zo soort kiosk op het, uh, op het Leidseplein... bij de Schaalburg. Ja, dan moet, je, dan moet je eerst speciaal vanuit ja, dat is waar. Naar, uh, Amsterdam naar Amsterdam. Ja, als je denk... niet in Amsterdam woont, heb je daar weinig aan. Dat ben heb ik met je een eens. Ja. Aan, ja, ja. ja, precies. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar even, uiteindelijk zeg je... ik kies niet zozeer op aanbiedingen of op leuke locaties. Maar je kiest vooral voor, voor de voorstelling die je graag wil zien. Nou, vooral niet, maar ik, als ik per se een voorstelling wil zien, dan ga ik er naartoe. Maar als ik zeg van nou, dit is niet zo duur en het lijkt me toch wel leuk, dan kies ik dat ook. Ja, precies. Want uh, dat, daar heeft het zeker mee te maken. Ja, Als er een, een kerkkoor uh, in een dorp is, dan, en ik denk van nou, dat lijkt me wel leuk, een bepaalde, weet ik wat, Griekse liturgische muziek, ik verzin maar wat. ja. Yeah. Dan wil ik daar ook wel naartoe gaan. Ja, net zoals Annelies deed. Als er een uh, mooi, mooi orkest optreedt in de plaatselijke kerk... dan zit ze daar. Ja, gelijk heeft ze. Ja, ja, ja. ja precies. Ja. Eva, mag dan ik dan moet ik zeggen, heel veel, heel veel orkesten zijn daar ook weer failliet aan gegaan... omdat dat weer te goedkoop was. Hè? Ja, maar dit was een amateurorkest, begreep ik. Dus, uh, ja, nou ja die dan die hebben dus de plaats nu ingenomen van die professionele orkesten ja, ja. die dat deden. Dat wat ik zelf ook heb gedaan. En die mm -hmm. zijn dus nu voor een heel beeld failliet. Je hebt in een amateurorkest of in een professioneel nee, een orkest gespeeld? In een professioneel gepeeld? orkest. En ik heb laatst een tijdje geleden was van een van de minister... en die beweerde dus dat hij de kerkorganisten, de professionele, ging ontslaan. En dan gaat hij amateurs inzetten met behoud van kwaliteit. Ja, en Gie gelooft dat. Hè? Ja, dat geloof jij dus niet. Welk orkest speelde je, even? Nou, dat maakt niet uit. Want het is nu failliet. Het is nu failliet, ja. ja, ja. ja. Heeft, heeft, heeft de afdeling marketing van dat orkest teken laten vallen, denk je, of niet? Ik denk absoluut dat, uh, dat je meer budget moet stoppen in reclame. Dat zeker. Uh, ja, want anders kennen de mensen je niet. Maar er moet ook een loop in de zaal zijn, denk ik. Want als, als ik zie in nou, in Haarlem bijvoorbeeld ga ik wel eens... dan is die zaal heel vaak... ja, is er niks. Mm -hmm, en mm -hmm. dan loopt eruit. Ja, ja, ja. De, en maar je moet dan... gewoon denken van... vanavond heb ik zin om naar theater te gaan... met mijn weet-ik-voor-wie... met mijn bezoek of met mijn buitenlandse attaché... of met mijn maîtresse, dat maakt niet uit. Ik wil vanavond naar theater... en als er dan niks is... dan... Ja, dan is die teleurstemming. Dan denk je, nou, dan maakt het niet zoveel uit of het nou theater of een concert is. Maar die loop moet in die zaal blijven. Ja. Ja. dat zijn tips van iemand die weet waarover ze praat. Want ze heeft uh, tijdenlang in een professioneel orkest uh, gespeeld. Eva, mag ik je bedanken? Oké. Okay. En dan de laatste bella van vannacht. Dat is Ad. Ad, we hebben nog maar uh, een paar minuten. Maar ik ben wel benieuwd welke tips jij hebt. Oké. Okay. Ik zou allereerst zeggen: laat al die theaters en die productiemaatschappijen uh, al die ticket-office uh, buiten boord gooien. Want ik zal je één voorbeeld geven. Uh, ik zag op de uitmarkt, tenminste via de tv, dat er dus een musical werd gemaakt over de zangeres mijn naam. Klopt, die komt eraan. Wij hebben een gehandicapte zoon, die is helemaal kwijt van de zangeres. Dus dat was bingo. Heb ik dus op uh, internet opgezocht de zangeres mijn naam, mooi doorgewezen naar ticket-office. Weet ik veel wat. Twee keuzes. Kaartje, 46 euro per persoon. 15 euro verzendkosten voor aangetekend verzenden. Mag ik je een, een tip uh, uh, geven? Be, be, bestel gewoon bij het theater zelf. Dan ja, ben je nou, altijd goedkoper ik uit. Ik ben naar het theater zelf gegaan via de site. En dan was ik voor, uh, voor 28 euro per persoon. Gegeven. Precies. Doe dat altijd. Ga gewoon naar het theater zelf. Ik, bedoel, ik ik vind dat zoals Joop van Mende bijvoorbeeld. Dan krijg ik de nieuwsbrief laat hij dat ook eens duidelijk blijken van... ik wil niks te maken hebben met die bureaus die 20 euro op een kaartje verdienen. Nee, want die verdienen er zelf aan, inderdaad. Dus jij zegt, maak, maak helder op welke manier je op de meest voordelige manier aan kaarten kan komen. Ja. Dat, dat is een tip. Heb je nog, nog één tip ten slotte had? Nou, nee, eigenlijk niet. Ik, uh, ik ga, ga wel regelmatig. En ik, ik, ja, ik doe dat veel via theater, want uh, dat geldt toch een stuk. Ja, absoluut. Maar er en... zijn een heleboel mensen, want als ik kijk hoe groot sommigen... van dat, dat ticket online bijvoorbeeld dat dat is, dan denk ik, nou, die worden daar slapend rijk van. Ja, ja, ja. Maar inderdaad die kan gaat... alleen al 15 euro verzendkosten voor aangetekend verzenden. Ja, dat is wel dat. Het theater zelf stuurt ze voor 3 euro naar huis. Ja, precies. Inderdaad, ga bij het theater. hier kaartjes kopen is het beste wat je kan doen. En ik wens je heel veel plezier bij die musical over de zanger En Die kijkt daar ook enorm naar uit, zelf moet ik eerlijk zeggen. Zo hartstikke. dank je. Ja, wie weet komen we elkaar nog tegen ergens in diezelfde. zaal. dank je wel. Dag. Uh, ja, en daarmee werd het bijna twee uur. Dank weer voor het meepraten, het mailen en het twitteren. En vooral natuurlijk dank voor het luisteren. Morgen even naar middernacht gaan de luiken van Casa Luna opnieuw open. En dan praat Frank Dumas met psychiater Damian De Nijs, een van de organisatoren van het symposium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 En wat ik nou wel eens zou willen weten is of jouw gast zelf ook zo'n hersendonor is. Ik wens jullie een uh, goed gesprek. Straks hier op Radio 1 wakker Nederland. Een wakkere Frank begroet u morgen in Kazeluna bij de NCRV op Radio 1. Voor nu een goede nacht.